W Nightwalk, the on-air dance show. Digi Dance FM.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 ZDFN's Nightwolf met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZDFN. Girls TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik Iedere zaterdagavond hoor je hier van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, RB en af en toe een tussendoor. En het tweede en derde uurtje van DJ Maus met zijn Global House Vibes. Als opening hoorde je Jason Chance en Kevin Andrews. En hun laatste verschillende clubknaller Sober Talk. Dit uur muziek van onder andere Katy Perry, Ronnie Flex. Ik heb het nieuws over Army van buurt. Die is in het zonnetje gezet. Er is die muziek voor First Choice met Love Tang. Don't say you love me if it's not true. Cause die and I can't no lie. I'm stuck on your baby. Kom, krijg jij ja, geen, geen cent ja. Sorry dat ik niet social ben Sorry dat ik geen rest heb. Die vrienden van je hebben geen respect Maar Ewa, ja, ik doe ook mijn best ja. Mijn hier vriendin, vriendin hier aan het drinken En ze danst, ik ben klaar om te glimelen Als Gendoog en aan. Je woorden zijn niks waard Alles is Voor het geluid. Kijk me aan. En hey, jouw vriendinnen met hun meningen, ik krijg er vijf, ik vraag geen één. God ik laat je graag alleen als jij mij in de maling ligt Wijs je jij de dingen bij me die ik je nog kwalijk ben. Ik en Kitte Blit zaten net als Brace en Ali Allemaal nergens mijn weten dat Ronnie Flex geen shit geeft Fuck jouw vrienden, hij kan niet in hebben we pissen op zijn mixen. Nu is je vriendin hier aan het dansen, ze is stond Ik ben klaar om te klimmen als Indiana Jones yeah bij alles is En dat was muziek van Ronnie Flex. Een Nederlands talent met uh, onder je lokken. De sociale van de film feuten, het feestje. En daarvoor hoorde je laatst gereden van Katy Perry met Walking on Air. En ook hoorde je first choice met Love, Thing, De Solid Disco remix. En over Katy Perry gesproken dit is nieuws. Het levert uh, wereldwijd uh, ongetwijfeld uh, horen, de mannen op. Maar Katy Perry is niet te uh, vermurfelen. Ze zal nooit naakt gaan. Er wordt gewoon een beetje oud. En ik vind dat het niet meer kan, zegt ze zelf. In een interview met de son zegt ze dat ze trouwens niet de enige reden is dat ze oud is. Waarom ze nooit naakt te zien zal zijn is een van haar videoclips. Ik wil de focus op mijn muziek houden. Ik heb vertrouwen in mijn nummers en dus vind ik dat ik het uh, uh, daarop moet gaan concentreren. Het gaat natuurlijk om de muziek en natuurlijk niet om het uiterlijk. Ze zegt het gevoel te hebben dat het niet uh, kunnen tippen aan de lichamen van chicks zoals Miley Cyrus en Rihanna. Die regelmatig in niets prullende outfits rondlopen in die clips. Als ik het lichaam van Rihanna had zou ik er alles aan doen wat ze nu ook draagt. Dan zou ze ook alles aandoen wat uh, Rihanna draagt. Ze ziet er geweldig uit in alles wat ze draagt. En niemand kan dat uh, uit haar hoofd praten, dus het blijft gewoon bij de muziek. En Armin uh, van Buren, die is in het zonnetje gezet door zijn geboortestad als natuurlijk Leiden. De beroemdste inwoner van de stad heeft een speciale erepenning cadeau gekregen. De Leiden's erepenning is uitgereikt aan Armin voor zijn positieve bijdrage aan de beeldvorming van de stad. Armin wordt onder meer geroemd om zijn inzet voor de komst van het Glazen Huis. Dan Leiden, dat was uh, in 2011 geloof ik hè? Ook de gratis shows die hij elk jaar op Koningendag heeft uh, gegeven in zijn geboortestad worden erg gewaardeerd. Maar ja, dat mag ook wel met een salaris wat een man verdient. Miljoenen pakt hij per jaar binnen. Dus uh, hè, als er maar één DJ moet dat allemaal kunnen, natuurlijk. Steven M. Zandvoort, The Nightwalk, door met muziek. Nieuwe muziek wel te verstaan. Cedric Cervans en Howard Jones. But things can only get better. Nightwolf Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZCFN for this. for this. the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she chose. Then queer it wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo She said her name She said her name. She said her name was Cinderella from under her umbrella. Lose. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she chose. She said her name. She said her name. Meten we dat het Ooit was de man een van de populairste DJ's uit Frankrijk. Bob Sinclair met zijn laatste schenit 'Cinderella She Said Her Name... En uh, het we een paar keer dus het goed gegaan met de man... maar er is de David Guetta voorbij kwam kijken... toen uh, ging het een beetje minder met Bob Sinclair... maar hij heeft weer een nieuw plaat gemaakt en hij klinkt lekker. Daarvoor hoor je Too Unlimited... met Get Ready 2013, de Steve Okie, Extended Mix... en ook hoor je de laatste schrit van Cedric Cervas... tezamen met Howard Jones met Things Can Only Get Better... Dus het is is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten erom. We gaan tot deze zaterdag... 5 oktober 2013. Vanavond in de Escape in Amsterdam. Natuurlijk het feestje, het wekelijkse feestje, moet ik zeggen. Brainwash. Dat is onze eigen zonverste Raimundo. Hij ben 6 uur solo set. En een sexy Mr. S S.O. 6 komt van mij. En de MC is Charles. Dan is je in dezelfde zoveel tijd Dan heeft hij iets van. Ik ga lekker 6 uur zelf krallen. Meestal nodig hij een heleboel mensen uit. En vandaag doet hij het voor de andere keer. Voor een, voor een verandering. Een keertje helemaal solo. Raimundo dus vanavond in de Escape met de Brainwash. En vanavond in de Intro vroeger. Oftewel een club. Air, het feestje Can You Feel It Mayday's Empire. Het begint allemaal om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend Die race, 25 euro. Die komen er allemaal Roog, Brian S, Mike Scott, die Mayday, Miss Bunty, Sensor Temple. Dat is Area 2 met de DJ uh, en Friends. En ook uh, La Troya Pizza komt voorbij. Dat vanavond dus in Club Air. Het feestje Can You Feel It Mayday's Empire. En als je een beetje houdt van het stevigere werk, ik hoop dat je kaartjes hebt, want ik krijg net te horen dat de kaart zal uitverkocht zijn. Vanavond in Heineken Musical Exclusive Holland in Heineken Musical. Het is inmiddels om 9 uur, begonnen. het duurt tot morgenochtend 7 uur. En voor meer informatie natuurlijk op qdance.com dan vind je al die informatie. Dus uh, kijk even op Qdance als je van plan bent om naar naartoe te gaan. En anders weet je natuurlijk wel wat er allemaal plaatsvindt. Hè. Dus ga er niet naartoe in naar Heineken Musical of je wilt het risico lopen dat, uh, dat je valse kaartjes koopt, maar officieel is het uitverkocht. En vanavond in, uh, in de Melkweg, het wekelijkse feestje encore. We pakken bij 12 uur tot 5 uur in de ochtend. Hoor je DJ Wax. Prime and SP. En de, de host van deze avond is Leroy. En ik ken hem al van Zwart Licht. dus in de Melkweg het feestje Encore. En vanavond in de Place to Be, de Little Bouddha het feestje The Loft. Vanaf 11 uur ben je wel. Duurt tot 3 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check LittleBoeddhaAmsterdam.com. En wie staan er achter de deks? Chip Carton en Roy Benton. Vanavond dus in de Little Buddha. En vanavond in de Parma, House Rituals Part 2. Begint om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. In Trace 15 euro aan de deur. En wat krijg je voor die 15 euro? Lusian Ford. The Village Brothers, Fire Lawrence, Mitchell Niemeyer, Marley Dex en MC's Dirty Bee. Dat vanavond dus in de Panama. House Rituals Part 2. En vanavond in Paradiso. Fuse Presents Calvertron. We om half twaalf. duurt tot vijf uur in de ochtend. Probeer even info. Check Even Fuse Music Hotel. Nou, hier krijg je allemaal natuurlijk Calvertron. Treasure komt van mij. Obi, Lee The Terminators, Biznet, Ganservoer en nog veel meer. Vanavond dus in Paradiso. Fuse Presents Calvertron. En vanavond in de Sand in Amsterdam. Sazazu. Sexy Red Lips Edition. Begint allemaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken uh, Sazazu.com Dat is uh, met een z. Z-S-A-Z-S-A-S-U.com. Daar vind je alle informatie. En wie krijg je allemaal? Nelson Freitas. La Fiesta. Jay Johnson. Surprise Act. Gio. Kenny B. Ricinho Romero. Dwayne Franklin. Fasta. Freddy Romero. Ruben Molina. En de MC's DJ. En vanavond dus. In de scent Zazazu. Sexy Red Lips Edition. En vanavond in de Stalker het feestje Oliver Whiter All Nighter. Dat rijmt natuurlijk weer. Vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Voor meer info check even clubstalker.nl. In reis 10 euro aan de deur. En wie komt er? Nou ja, drie keer rij. Oliver Whiter met een 6 uur setje dus. Eh, zeker even gaan kijken in de Stalker in natuurlijk Haarlem. En het laatste feestje wat ik voor je heb is heel dicht bij huis. Hoef je niet eens een taxi te pakken. Nou ja, of je bent te lijf om te lopen natuurlijk, of te dronken. Vanavond in de Club Exposure hier in Zandvoort. Sexy Juice. begint op 10 uur. Dat is zo meteen al. Duurt tot vijf in de ochtend. En wie krijg je allemaal? Carlos, Barbosa, Dutch Street en Stereo Dilectic. Emil Roeg, Roog, Da Costa, Dwight Dress en Sammo. Vanavond dus in Club Exposure het feestje. Sexy Juice. En tot zo voor de parties. Terug naar de muziek. Wat dacht je van de, je broer? Met zijn laatste gesprek omlaag. Dus ik weet niet waar ik heen ga vandaan En of ik morgen nog hier ben is te vraag. Want wat om morgen komt ook weer omlaag. Omla, omla, omla Wist ik maar wat ik morgen weet, vergeet niet wat ik vanmorgen deed, gaat goed met mij Op dit moment, weet niet of ik morgen Dit nog ben, misschien zijn er morgen Zorgen weer, heb geld in mijn zak, maar moet zorgen Voor meer, nooit tevreden, nooit genoeg Maar toch zou ik alles zo overdoen Karma's ze bitch, ik heb niks gedaan Schuldig aan alles, maar heb niks gedaan Ben benieuwd waar ik morgen sta Maar ik weet nu nog niet of ik morgen sta Denk aan nu, jij kent me nu Waar de meesten willen zijn, daar ben ik nu Ik heb geduld, maar wacht niet te lang Misschien krijg ik nooit meer een nieuwe kans. Nee. Had ik nooit zoveel gepakt, zoveel kansen vergooid. Van naar regen, morgen komt de zondag, feest. Ik een tot. En dat is één van je duizend talenten. De lap die wordt hooggelegd. Je bent geen stoepie aan de arm, maar het hoofd recht. Haken in een ket zoet, strakker dan een wetsoet. Iedereen probeert het, maar ja staat het echt hartstochtelijk. Ja, Alsof ze danst in een hula hoepel. Zij staan in lijn in boedel. Gaan we samen in de bespeuren als ze noemen. Zo soepel, hartstochtelijk. Alsof ze danst in een hula hoepel. Zij staan in lijn in boedel. So I in all the mood, all, all the sauce Ain't even no support. Het scherp niet troebel. Ik ben miljonair in roebels. Je mag me alles vragen wat je niet hebt gegoogeld. Een stunt mindful. Ja, door de brandende hoek. Als dus je doet aan yoga. Kram 40 graden, 50 dingen. Zie je het koffers van blauw. Het brood, avocado, een vesse genaat. Als spatje rood, groene thee en een glaasje paard. Zo fris, zo schoon, PH-neutraal. Beetje tongen met je binnen, dat is toch normaal. In een slurpje, gin tonic op een podcast lijm, lijmen, maar dan werd vlot. dat vind je zit on the grind. Je bent soepel. Man. Als ze danst in de hola. Te volgen, hoor. Ik zoek alle muziek uit en check in het systeem. Tegenwoordig gaat het allemaal heel makkelijk. Maar uh, ja, de plaat die zo meteen komt, die had eigenlijk naar de party op date moeten gaan, maar. Uh... Ik heb het de riedeltje even gedraaid. Bij R&B blaadwacht achter elkaar. Moet kunnen allemaal, mag de pret allemaal niet drukken. Het is even tijd voor de tien bovenbeste bladen van de danswoord. Deze week op 10, vorige week nog op 8. Coronel of met Finally. Op 9. vijf plaatsen gezakt. Ben Pierce met What I Might Do. Op 8, Brock and Fitcher. De the Cube Guys. Met Don't Go, op zeven. Nieuw binnengekomen, Madame Berry met All Right. En op 6, uit de nietje zien we terug in de lijst. Federico's Kabel met Funky Nassau. En op vijf vorige week nog op zeven. Watch Lemon River Star met Eat, Sleep, Rave and Repeat. En op vier, één plaatje gezakt. JL en Afterman. Futureing Daddy Cool met Should I Stay or Should I Go? En op drie, My Digital Enemy met Wrong. Op twee deze week blijven staan. Inner City, Good Life, The Mad Smallwood Remix. En deze week, nog steeds op één. In de team boven, beste plaats van de doos. The Criminal Vice met Calabria. En de plaat die ik er straks wilde zijn in plaats van je broer was ze... Trade Love, The Race. Je gaat hem nu horen op de radio. They got the fault They got the fault piece. They get the ball keep See Zand. Niet getreurd, zometeen twee uur lang het beste van Dance House Club en Deep house, Met onze eigen resident DJ Mouser. dat zometeen in de Global House, ik zou zeggen, live. Gewoon lekker luisteren. Zaterdagavond, ik heb nog een paar stukjes brief te gaan voor die eerste uurtje. De dag van deze plaat van J. Paul Gero met Handle Your Scandal. En ik zeg alvast, tot zometeen na de break.